hold it Let's hard Dipsh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 In natural grace Or watching young life shake It's in minor keys Solutions and memories Enemies becoming friends When pity God is a DJ. Het ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. Ik ben altijd de schouder.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 dat ik dan jam uit Eidels was Ik dacht die dik uit de jury was En bijna nog steeds Ja, dat We Tussen yeah. 3 en 5, 5. De grootste hit van Europa Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown of CFL The Countdown of the Continent Catching teardrops in my hand, my heart. It The mane on my head gives power to my brain Light in the morning sun the In an opera house, but I'm a